Kom toch hier zitten. Ik heb vier plaatsen nodig. Ja, die zijn er toch. Jullie kennen kassies. Ik niet. Dit is Groos. Groos, Co-Cassius. Cool Hoort die ook bij jou? Voor uh, een derde. <lacht> Ligt dat welk derde, hè? Het hoofd en de rechterarm. Ja, je niet op je kop laten zitten, hè? Wist dat jij hier ook zo komen? Nou, je weet toch zeker dat ik ook historicus ben... Maar het museum wordt toch geen onderzoek gedaan? Oh, mijn proefschrift dan. Maar daarvoor kom ik niet hoor. Ik ben hier vooral voor de boerenhuisclub. Voor de boerenhuisclub nee. is het van belang dat we straks een vinger in de pap krijgen. Dat is het toch? Daar, daar heb ik nog niet aan gedacht. Nee, dat zal wel. Heb je je verhaal over de wandel van het boerenhuis al doorgelezen? Dat heb ik doorgelezen. Publiceren toch zeker? Nee, zo kan dat niet. Ze dat eerst moeten herschrijven voor Nederlandse lezers.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 Kunt u ons nog wat nader informeren over de overwegingen die daaraan ten grondslag hebben gelegen? Wij hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met verschillende specialisaties. Het hadden er ook negen of elf kunnen zijn, of zelfs acht of twaalf. Dank u. Ja. U, u wordt het onderzoek dat tot nu toe aan de universiteit... Hoe is, is... uw naam? U, u, Groeneveld. U, wordt het onderzoek dat tot nu toe aan de universiteit, aan de universiteit werd gericht, nu voortaan ook door de, de dichting gefinancierd... ...alleen het onderzoek dat tot nu toe door ZWO werd gefinancierd. U? Mijn vraag sluit aan bij de vorige. Bestaat er enige relatie tussen deze reorganisatie van de subsidiering door ZWO... ...en de reorganisatie van het wetenschappelijk onderzoek? Geen enkele. U? Redveld, welke motieven heeft u gehad... ...om volkscultuur- cultuur en aardigskundige geschiedenis bij onze werkgemeenschap onder te brengen... ...en niet naar de Stichting voor Antropologie en de Stichting voor Geografie te verwijzen?